De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof.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 ...weer sinds... Uh, ...een jaar, net als vroeger... ...in een bandje zing ...dat niet verder komt dan de oefenruimte... ...en daarin alleen maar... Uh, uh, ...covers aan elkaar schreeuwt. Schreeuwt? Ja, dat is... ...het zijn vooral uh, punknummers... Uh, ...zoals van The Damned... ...en ook de uh, eerst, eerste nummers van... Uh, ...The Sound, Killing Joke. Vo uh, vooral New Wave... ...en de uh, postpunk. En uh, ik, ik probeer dat te zingen. Nou.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 de band die dan, uh, ja, we iedereen aan, elke uh, ben refereert yeah. aan The Cure. Iedereen kent ook The uh, Cure, maar de sound lijkt allerminst op The Cure. Um, ja, gitaarmuziek. Uh, ik vind het lastig om, uh, om het zo, uh, zo te benoemen.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 Ja, dat komt deels door de teksten, maar ook door de melodielijnen. Was okay. wat, het, wat het met je doet. je doet, yeah. En de sound stond voor mij vooral in het begin voor uh, een band die een nummer begon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 Vanuit Noorddorp naar? Ja, dat was dan de zoete... Nou, bijvoorbeeld naar Uden ben ik een keer gefietst. Ja, te, ja, te gek. Om, om, om, uh, <laughs> Edwin, fin, om Edwin te kunnen zien. Yeah. Ja, ja. Maar de periode in mijn leven was... In die zin uh, ja, stond een beetje... Ik, ik wist het allemaal niet zo goed. En het gaat het dan vooral over de liefde. En uh, de dames, dat, dat lukt allemaal voor geen meter. En ik dacht eigenlijk dat Eduin En dat vind ik nu nog steeds... Dat, dat ja. hij daar ook over heeft.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 Ja, dat het een natuurlijk. hele andere bedoeling heeft. Dat maakt me dan niks uit. Nee. Dat vind ik eigenlijk alleen maar uh, nog ja. leuker. Ja. Ja. Ja. En ik denk ja. ook dat de reden is dat muzikanten uh, muziek maken. En uh, teksten schrijven. Soms is het, hoeft het allemaal niet zo uh, direct te zijn. Dan gaat het erom om je eigen invulling eraan te geven. Ja, natuurlijk. Dat er bepaalde ja, lagen in zit of zo. Ja, ja, ja, ja. je eigen perceptie. Ja. You blow when time goes so quickly. You're trying to hang on to the way that you'd like things to stay. You trace back the seconds and recall the details. The question on everyone's lips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 Ja. Oh, op die ja, ja, ja, ja en hij heeft dat ja. allemaal, uh, uh, die ervaringen, ook verpakt in zijn, uh, in zijn teksten. Ja, mooi. Ja. Dus voor jou kwam zijn muziek echt op het goede moment binnen eigenlijk, ja. Ja, ja voor ja, mij is leeftijd, de muziek ja. van uh, Adrian, en dan heb ik het dus niet alleen over de sound, maar ook voor de periode uh, daarna, en ik heb het niet over zijn nevenprojecten dan, want er zijn er ook nog wel een aantal, okay. maar voor mij is het altijd een... Uh, Um, hij geeft mij zoveel uh, gemak Weet je wel, het is nou ook niet uh, Dick vroeg aan mij uh, vooraf ook Noem nou eens jouw uh, favoriete nummers van, ja, uh, van de Sound of Van Alien ja. Nou ja, uiteindelijk lepel je wel wat op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 Maar uh, met de outsiders nam hij uh, uh, zijn eerste, of hun eerste plaat op. En dat deden ze zeg maar, in de huiskamer uh, uh, bij de ouders van Eden. Eden woonde oh, okay. nog bij zijn ouders. Overigens tot aan zijn dood woonde hij uh, bij zijn ouders. En daar namen zij uh, hun eerste plaat op. Ze hebben daarna nog platen uh, uitgebracht. En uh, nou, op een gegeven moment kwam er een einde aan de outsiders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 Het is natuurlijk ook altijd moeilijk om dat precies te beantwoorden. Yeah. maar en die vraag yeah. heb ik heel yeah. vaak gekregen. mijn antwoord is altijd dat ik denk dat dat kon door het clubcircuit wat we hadden. Oh, maar die als, je, ja, al als, was, als je kon ja. zien ja. Uh, hoe, hoe vaak ik de sound gezien heb in de jaren. Ze, ze, ja. kwam er kwamen twee keer ja. op toeneen door Nederland. En zo'n tour bestond gaan uit ja. al die, die tien optreden. Ja. Alle optreden. Ja. En elk dorp ja. of stad had bijna een jongerencentrum Klops. of cultureel ja. centrum. Ja. En dan kon je altijd lekker spelen. Hij was uh, helemaal gek van uh, de stoertjes en van de sex pistols. En uh, er zijn ook beelden op YouTube van een concert van de sex pistols in Londen, waarbij je Edwin in het publiek helemaal uit zijn ja? dak zien gaan. Okay. Ja, ik heb ja. er wel eens een stil van gemaakt en geplaatst op uh, social media. Dat is echt heel gaaf. Dat vind ik zelf. <laughs> als, je, als je een jonge Edwin helemaal uit zijn dak uit gaat. Dak gaan. Ja, maar ja, die had ja. daar uh, juist alles mee.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 We'll Maar grappig dat hij Joy Division ook ja. noemt. Want dat, ja, bijna tijdgenoten natuurlijk. Ja. Maar die hebben natuurlijk ook een bepaalde omslag... Ja. ...in de muziek ja, laten nog, ontstaan. En, en nog, en die hebben eigenlijk maar één echte plaat gemaakt. Ja, sommigen zeggen twee, twee of drie. Nee. Maar ja, het is eigenlijk één, één bijleven van de Ian Curtis. Ja. Maar Ian noemt hem...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 uh, echt een shock uh, ja. was. En dan, als je dan ook kijkt naar zijn teksten, die natuurlijk wel redelijk uh, deprie uh, ja. zijn. De ja. meeste mensen worden er heel vrolijk van, wat ik ja. ook snap. Want van die muziek kan je ook heel vrolijk worden. Ook <laughs> al is het onwijs deprimeren Maar uh, op een gegeven moment hangt er zo'n sfeer om Jody Fish en Ian Curtis heen. Wat natuurlijk bepaalde mensen, uh, ja, ik wil niet zeggen verheerlijken.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 Dus dat hele beeld met Joe. Ook die hoeze, dat werkte ook weer mee. He, dus zeg maar die, die graf... Uh, ja, ja. ja, een beetje zwart. Thomas, ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat, dat geeft dus gelijk een hele sfeer. Schwer... De hele uh, vormgeving ook van Factory... met, met die belettering. En, en, ja. ja. Het had ja. iets jaren dertig-achtigs. Een zekere zweem van nostalgie zat erin. Dat deed ze wel heel knap. Dat ja, wel is wel heel mooi gedaan. Het is heel... Ja...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 Hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned.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 En uh, dat wordt uh, dus een fictiefilm waarvoor nu een scenario schrijver uh, oh, aan ja. de slag is. Ja. Okay. Ja. ja, dan moeten we het ook meteen even hebben over de eerste film natuurlijk. Of, ja. je ook doen. Vertel daar wat van. Ja, vind ik toch ook wel fijn om dat uh, uh, toch te vertellen. Want ik, ik was zeg maar verder dan een, een anonieme fan geweest. Los van dat ik op social media wel uh, actief ben. Maar...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 ergens tegenin, dus die walking in the opposite direction, dat, dat refereert daar ja. ook daarnaar. Nou, dat vind ik een mooi uitlegje. Ja. Ja. I know something lives on there, but I can't say what it is. You showed me that silence that haunts this troubled world. louder than What's this troubled world? zien optreden. Heb je hem ook persoonlijk ontmoet? Ja, dat waren wel... Uh, ja. legendarische ja. ontmoetingen. Want ik heb hem uh, twee keer ontmoet. Ik heb dus, Ik, ik denk dat ik bij elkaar... vijftig keer heb uh, gezien. Vijftig dus uh, keer? Ja, ik denk dertig keer... met de sound en twintig ja. keer solo. Wat denk ik heel veel is. Als ja. ik het vergelijk met uh, andere mensen... Die, ja, ik heb de sound een keer gezien. Of, ja. Ja. ja, anyway...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 die absolute held en als ik hem beter ja. gekend had, Wat dan was misschien heeft, ja. was misschien ja die idolatie een stuk minder geworden.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 Door die uh, kon doen, dus, maar dat ja. is gewoon, ja. gewoon, hij kon in een psy psychose raken, waardoor hij helemaal zichzelf uh, ja. oh, ja, kwijtraakt, of in een andere persoon belanden. Uh, ja. En dat kon dan ook zo weer uh, over ja. zijn, heb ik begrepen. Maar ik weet niet of ik dat had getrokken. Nee, dat ik moet ik eerlijk bekennen? Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel ja. goed zo dat ik hem toen niet uh, nee, beter nee. heb leren kennen ja. als dat misschien mogelijk was geweest. Okay. Ja. Voor mij is het nog steeds die absolute held met Looi. Uh, ja, waarvan ik weet dat hij wat gebreken had. Is there ja. nothing here to move you? And only memories to cry for. And you wish you had a life. At least somebody you could die for. Why don't you open up and breathe?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 It's just the sound of your chains breaking, yeah. And if you listen very hard, you get some right out of the wrong. And if you listen to your heart.